Zeven uur en met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft beloofd een referendum te houden... als er een vredesakkoord wordt bereikt met de Palestijnen. Dit soort besluiten is te belangrijk om alleen door de regering te worden genomen. De bevolking moet zich erover uitspreken, zei Netanyahu bij de wekelijkse kabinetsvergadering. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars gaan mogelijk deze week al naar Washington D.C. voor voorbereidende onderhandelingen. Een datum voor het nieuwe vredesoverleg is er nog niet. Dat er vergaande plannen zijn voor vredesoverleg... is te danken aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry. Hij heeft de afgelopen dagen opnieuw intensief gesproken... met Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Hulpdiensten zijn langs het strand bij Scheveningen... op zoek naar een jongen van zeven. Die raakte vermist bij de wandelpier. Omdat het niet duidelijk is of de jongen de zee is ingegaan... wordt met een helikopter langs de kustlijn gezocht. Bij Kijkduin zoeken een reddingboot en een helikopter... naar een dertigjarige man. Bij de kustwacht zijn eerder op de dag zes meldingen gedaan van vermiste personen. Volgens een woordvoerder zijn die allemaal weer gevonden. President Obama heeft de kerstverse koning der Belgen, Philip, van harte gefeliciteerd met dienstbeëdiging. Obama brengt Philip namens de gehele Amerikaanse bevolking de beste wensen over en wenst hem geluk met de troonsbestijging. Obama geeft de afgetreden koning Albert ook een pluim... en schrijft dat er in Washington grote waardering is... voor de menselijke warmte en het leiderschap van Albert. Eerder brachten de Engelse koningin Elisabeth... en de Russische president Vladimir Poetin al hun felicitaties over... aan de nieuwe koning der Belgen. En dan het weer, volop zon. Vanavond en vannacht komt er wat meer sluierbewolking. Het koelt af tot 16 graden. Morgen en dinsdag wordt het op veel plaatsen meer dan 30 graden. Er is zon, maar er drijven ook sluierwolken over. Vanaf woensdag neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Dan wordt het minder heet, maar wel benauwder. Dit was het NOS Journaal.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 En dat vieren we met 50 dagen gratis leasen... voor alle modellen met 14 of 20 procent bijtelling. Ga snel naar leaseplantrakteert.nl. It's easier to lease plan. De met de Joden de Graaf en Jurgen van der Berg. En de, Radio 1. de Tour 2013 zit er bijna op. We finishen straks op de Champs-Élysées. Het peloton pedaleert daar op zijn gemakje naartoe. En heeft iedereen daar op de fiets, Gio, nog steeds last van een buitengewoon goed humeur? Ja, toch wel hoor. Hoewel Roy Curvers nu ineens weer zijn taak waarneemt als knecht in de ploeg van Argo Simanu. Dat is natuurlijk ook een van de ploegen die deze etappe toch wel heel serieus aanpakt. Omdat ze de sprinter hebben. Ze hebben Marcel Kittel met drie overwinningen. De veelvraat op het gebied van de massasprint in deze toer. Cavendish staat op twee. Grijpel op één. Peter Sagan ook op één. En hij rijdt met een shirt gevuld met koele bidons. Rijdt hij naar voren. Om zijn kopman, zijn sprinter in elk geval te verfrissen in deze toer. En dat is nodig want het is verschrikkelijk warm in Parijs. Dik boven de 30 graden. En in de omgeving van Parijs zal het net zo warm zijn. De renners hebben nog steeds een redelijk gecontroleerd tempo. Het zijn twee Fransen van de ploeg van Mark Cavendish. Die op kop rijden Sylvain Chavanel en Jérôme Pinot. Zij onderhouden het tempo aan de voorkant van het peloton. En zojuist was wel even leuk om te zien. Zagen we dat Alberto Contador een heel klein heuveltje opgeduwd werd. Door een supporter aan de kant. En Contador liet zich gewillig naar boven duwen, Stopte met fietsen. Maar heeft inmiddels weer aansluiting gekregen bij peloton. Zo. Bijlader, het was Elie Medeiros. Argos Shimano heeft al drie etappenoverwinningen deze tour. En de kers op de taart zal een overwinning op de Champs-Élysées zijn. Steven Dalebout sprak erover met de adjudant van de sprinttrein Koen de Kort. De Alpen zijn geweest. Dat is voor jullie het, uh, het goede nieuws. En ik denk wat jullie door de Alpen heeft gesleurd, dat is deze laatste etappe. Ja, nee, inderdaad. Uh, we hebben hier niet een ploeg uh, voor de bergetappes. Uh, geen ploeg voor het uh, klassement. Dus de laatste dagen waar we inderdaad uh, eigenlijk overleven. Uh, uitkijken naar uh, deze laatste kans. En hoe is de ploeg uit die alba gekomen? Volgens mij eigenlijk heel goed. Uh, natuurlijk, ja, iedereen heeft uh, afgezien. Uh, iedereen is moe. Maar uh, ik denk dat we relatief gezien er heel goed voor staan. Uh, ik voel me goed, ik ben eigenlijk alleen maar beter geworden en uh, ja, het, is, het is ook heel vervelend dat we Tom missen, want uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel een aardelating voor ons. Ja, wat, wat, wat gaat dat betekenen voor jullie treintje, zoals we die straks op de Champs élysées zullen zien? Ja, eigenlijk uh, dat we in feite hetzelfde moeten doen als dat we in Tours deden. Uh, daar uh, had Tom nog te veel last van zijn valpartij, heeft daar in de finale daardoor uh, eigenlijk niks kunnen betekenen voor de ploeg. Uh, en uh, daar lukte het ook. Daar wonnen we ook. Dus uh, we hebben wel een beetje een, uh, een vergelijkbaar plan. Dus ben jij dan vandaag de laatste man? Ja, ja inderdaad. Ik ben vandaag de laatste man. Dus ja, ik heb uh, John uh, voor mij en dan uh, Roy Curvers daarvoor. En dan uh, Tom Dumoulin. Dus uh, ja, renners met uh, heel veel uh, kracht en heel veel uh, uithoudingsvermogen, denk ik ook. Dus uh, volgens mij uh, moet het zeker kunnen. En hoe is Marcel Kittel uit die Alpen gekomen? Het verbaast mij dat hij heel vaak... Gewoon vrij fris bovenkwam boven op de bergen. Ja, dat verbaast mij inderdaad ook. Uh, hij was bijna elke klim beter dan ik. En uh, dat heb ik nu niet zo vaak meegemaakt. Uh, dus uh, ja, hij is volgens mij echt ontzettend goed. Uh, de, de laatste uh, twee dagen heeft hij uh, denk ik wel een beetje af moeten zien. Maar uh, ik denk dat die andere sprinters uh, een hele week vol hebben afgezien. Terwijl hij eigenlijk heel uh, fris uh, zat. Dus ja, uh, volgens mij, uh, volgens mij is, hij, is hij er klaar voor. Peddelen jullie zometeen richting Parijs, hartje Parijs, een paar rondjes daar over de champs Élysées En dan die laatste keer, de sprint. Er zit een bocht in, hè? Hoe belangrijk is die bocht? Ja, daar, daar, daar wordt denk ik voor een groot gedeelte al beslissing. Dat na die bocht er vier, misschien vijf een kans hebben om te winnen. De eerste vier of vijf door die bocht. En ja, daar, daar gaat het om. Dat, dat is mijn taak, om te zorgen dat Marcel daar zit. Ja, jullie hebben ook gekeken hoe Cavendish de afgelopen vier jaar steeds weer die sprint won. Ja, inderdaad. En die zat altijd bij de eerste drie in de bocht? Ja, ja de eerste vier. Uh, hij is het uh, één keer als de vierde gezeten, geloof ik, uit de bocht. Dus uh, ja, wel vaak uh, inderdaad heel ver vooraan. Uh, hoewel hij wel vorig jaar uh, heel vroeg begon te sprinten. echt een enorm lange sprint van maakte. Dat uh, vraag ik me af of hij dat nou nog durft als Marcel bij me aan het zit. Kijk, stoere taal. Ja, nou goed. Uh, hij, hij is geklopt uh, op snelheid. En, uh, en uh, dat is volgens mij uh, heel lang geleden dat dat voor het laatst is gebeurd. Dus uh, ik heb wel uh, het idee uh, dat hij, uh, uh, dat hij uh, misschien een beetje zenuwachtig is voor vandaag. Terwijl hij misschien andere jaren wel heel erg uh, overtuigd van zichzelf was. Er was voor de weddenschap, hè? Dat kunnen we zien aan jouw haarstijl. Je hebt nu hetzelfde haar als Marcel Kittel, omdat de weddenschap was. Als hij drie keer wint, zou jij dat doen. Het zo aan de zijkant opgeschoren en wat langere, flink wat langer bovenop. Met zo'n toefje op het voorhoofd. Staat hier nog een weddenschap op, als het de vier worden in Parijs? Nee, weddenschappen sluit ik niet meer af met Marcel. Uh, nee, dit, uh, dit was me uh, toch wel uh, vrij, vrij dierbaar, dat lange haar. En uh, ja, dat ben ik al kwijt, dus uh, voorlopig eventjes geen uh, weddenschappen. Nog één ander ding. Uh, John Degenkoop en jij hebben een kamerklassement, las ik vanochtend in jouw column. Uh, nou, leg het zelf maar even uit, wat is dat? Ja, het is eigenlijk uh, een beetje voor de, voor de grap uh, geboren, zeg maar. Uh, een keer... Uh, dat we gekeken hebben wie er als eerste van ons twee over de finish kwam. En uh, uiteindelijk is, hebben we daar een klassement van gemaakt. Dus... Per etappe? Dus elke etappe, al, degene die als eerste over de finish komt, krijgt één punt. En, uh... en hoeveel staat het nu? ja Op dit moment staat het 10-10. Uh, dus, uh, dat... dus als jij die lead-out zoals het heet gedaan hebt, als jij Marcel Kittel hebt afgezet in die sprint, dan begint eigenlijk nog een wedstrijd voor jou? Ja, ik blijf gewoon doorsprinten. Ik, uh, ik, stel me. ik ben bang dat iemand voorbij komt, joh. <laughs> ja, nee, alle gekheid op een stokje. Het is dus dus voor, voor echt... Uh, Grappig natuurlijk, uh, gewoon uh, uh, lol tussen uh, twee uh, goede vrienden. Maar uh, ja, alles gaat voor Marcel, maar dit, uh, dit, is, uh, dit is toch wel grappig. Vond ik toch grappig om te vertellen. We hebben vandaag gelukkig weer een wedstrijd in een wedstrijd. Daar hou ik heel erg van. Dit zei uh, Koen de Kort tegen Steven Dalebout. Nog een overwinning zou natuurlijk prachtig zijn voor Argos, Maar de Tour is voor hen al drie dubbel en dwars geslaagd. Ja, Gio, ik, uh, ik wilde eigenlijk naar Arno Shimano. Mooie conclusie maar... wel, Gio. Wat zeg je? Mooie conclusie van jou. Ja, toen was het 11 uur. <laughs> Gio, ben je daar? Ja, ik ben er hoor. Ja. Ik, ik wacht heel geduldig. Ik dacht dat ik vanuit mijn ooghoek zag dat... Um... Uh, dat uh, Bram Tankink uh, met zijn fiets aan het prutsen was. Ja, klopt. Hij was met zijn fiets aan het prutsen. Het had alles te maken met de valpartij van renner van Vakantse Sergei Lagoutin. Uh, daar waar hij reed, daar versmalde de weg ineens. Er stonden ineens wat hekken op de weg. Er stond ook veel publiek bij de passage in een dorpje. En op dat moment ging het even mis en Lagoutine die klapte tegen de weg. En een van de mensen aan de kant was in ieder geval zo vriendelijk om de fiets van Lagoutine eventjes verder te dragen. Op een plek waar hij wat minder kwaad kan. Maar je ziet dat het tempo in het peloton nu toch behoorlijk gedrukt is. Want ze willen Lagoutine en waarschijnlijk ook nog Tankink, hoewel ik denk dat hij al lang aangesloten heeft. Die willen ze nog de kans geven om terug te komen in dat peloton. Want ik zie Tankink nu gewoon aan de staart van het peloton rijden. Dus niks aan de hand wat Tankink. Betreft. Maar Lagoutin die zie ik nog niet. Dus uh, die zal waarschijnlijk nog even wat herstelwerkzaamheden moeten verrichten. Niet alleen aan de fiets, maar ook aan zijn lichaam. En uh, daarna kan hij weer de weg vervolgen. Want ze willen toch hier met alle 170 coureurs die vanmorgen zijn gestart... willen ze hier zo meteen voor de eerste keer op de Champs-Élysées aankomen. Ja, en dan is het gewoon keihardkoers. Dan wordt er op niemand meer gewacht. Dan gaat het tempo enorm omhoog in die laatste tien rondjes. En dan moet het natuurlijk gebeuren. Hè? Die opmaat naar de Massa Sprint. De Massa Sprint waarbij Marcel Kittel toch voor. ...voor velen hier als uh, een van de grote favorieten geldt. Hoewel Mark is de afgelopen jaren heeft uh, bewezen dat, hij, uh, dat hem deze etappe echt op het lijf geschreven is. We krijgen een passage op uh, de eerste call van de dag, dacht ik. Ja, zeker, daar zijn we in inmiddels. Want we zien dat uh, de lijn hier op ons computerschermpje die meeloopt, die loopt uh, een klein beetje achter. Maar de eerste code hebben we zojuist gehad, de code de saint rémy le Chevreux. Stelt allemaal niks voor, want er is één puntje te verdienen voor de eerst aankomende. Dat geldt ook voor de volgende. En als je dan ziet dat Mario Quintana met voorsprong de beste is in de bergen... dan houdt hij heel makkelijk zijn bolletjes-trui. Er wordt niet meer omgestreden door Quintana. Het hoeft ook niet meer. Want hij heeft als echte klimmer, als rasklimmer, die bolletjes-trui veroverd. En dat is trouwens al weer een tijdje geleden dat we een echte superklimmer hadden... in de Tour de France die ook die bolletjes-trui op de schouders mocht trekken. Dat is in elk geval het goede nieuws. Quintana is ook de winnaar van de jongere trui. Is pas 23 jaar oud. De groene trui voor Peter Sagan en de gele trui voor Chris maar dat gebeurt allemaal straks als ze hier over 103,6 kilometer koers als ze daar binnenkomen in Parijs over de streep. Het sprintje trouwens is gewonnen door Gert Steegmans, dat zegt genoeg. Gert Steegmans dus als eerste boven op de Côte de Saint-Remy les Chevreuses. En zoals mijn collega van kantoor al zei, het uh, is helemaal geen slechte tour voor Argos Shimano. Laten we eens even luisteren. Dan gaan we toch gewoon weer sprinten hier, ondanks de eerdere berichten van, via de Tour Radio dat er op drie kilometer zou worden afgesprint. Nou, wel, ze komen wel degelijk hier aan. Ja, in één keer kregen we het door uh, wel vijf keer van, uh, ja, de finish is toch op de finish. Dus, uh. We gaan dus een sprint krijgen, maar de grote vraag is wanneer krijgen we die sprint? Ja we hoorden in één keer door de radio uh, dat de finish ergens anders was. We wisten, we voelden gewoon dat het echt goud is was, dus we maakten de beslissing om uh, al heel vroeg op, uh, van voren te zitten.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 Niet normaal, man, wat hier... Uh, oh, super, hè? Geweldig, jongens. Uh, historisch voor mij en historisch voor, uh, voor mijn team. We gaan gewoon af op de massasprint in saint -Malo, Dadelijk met een compleet peloton. En eigenlijk als ik kijk, dan zie ik Rijpel toch wel in ideale positie zitten. En moeten ze zich bij Argos het romperschompens rijden. Om Kittel in een goede positie te brengen. Nou, valpartij daar. Valpartij van John Degenkopp. En Grijpel gaat de etappe pakken. Oh, het is de kittel! Het is Kittel! Het is Kittel! Kittel wint de etappe voor André Grijpel! Dit is uw huur buiten, Tom? Nee, het is niet tegenkomen. Het is Tom Velos die daar heel hard op het asfalt is geklapt. Maar Kevin is voorbij? Ja, voorbij, maar ook er tegen. Nou ja, als het dan bij mijn elleboogje blijft, maar hij rijdt echt vol in mijn stuur. Uh, en dan, houd, ja, dan kan ik er natuurlijk niks aan houden. Hey, dit is gewoon een ongelooflijk domme blinde actie volgens mij. Het is gewoon weer dus. Ik hoop dat hij oké Ja, het grote valpartij daar vooraan, dan ligt in ieder geval André Grijpel... ...bij die gaat daar, die staat geparkeerd, hij is niet echt gevallen. Gaat Kevinis worden, is er nog achteraan... ...of komt daar nu Kittel, komt daar klopt die Kevinis op aarde, het lijkt er wel op hoor. Ik denk dat die Kevinis op aarde klopt, want ik zag een hoofdgebaar van Kevinish ...van potverdorie. Ja, yeah, I, I had to go in his wheel, uh, first in the wheel from uh, Matteo Trendin and then in the wheel from Mark Cavendish to, yeah, to wait for my sprint and then I started my sprint and yeah, it was close. <laughs> Onvoorstelbaar hoor, ja! John Degenkolp komt over de finish. Juichend, hij hoort waarschijnlijk via de oortjes het nieuws. En hij maakt een beweging in de richting van het publiek... alsof ze de weef moeten inzetten. De ene Duitser is blij voor de andere. Vind je het gek, zeg? Ze hebben bij Argo Shimano nu al drie etappes te pakken. Uh, in deze winning uh, ja, kunnen we allemaal in een streepje meer. En het uh, uh, uh, is mooi dat Marta het er afmaakt. Super, hè? Geweldig, jongens. Ja, Argo Shimano. Leuke ploeg sowieso. Want uh, de jongens hebben iets met haar. Vind ik altijd interessant. Degenkool bijvoorbeeld snor en uh, die kittel met zijn mooie coiffure. En dat uh, heeft Koene Kortes nu ook. Maar goed, uh, daar zullen we het dan niet over hebben. Drie keer een sprint gewonnen. <coughs> Ongekende luxe, Mart, Ja, het is helemaal geweldig. De eerste winst uh, nog op Corsica dacht ik van nou ja. Een beetje gedevalueerde sprint. Dat was een valpartij. De toppers waren weg. Nou, dat hij won natuurlijk mooi, knap en pakte de hele trui. Maar toen had ik nog wel zoiets van... Nou ja, ik ben toch benieuwd uh, met de sprintjes daarna hoe het, hoe het gaat geven. Nou ja, en daarna won hij ook. Nee, we hebben net gehoord van uh, in, in het verslag van Gio... dat het gewoon echt overtuigend was uh, dat hij ze klopte. Dus dat, dat was wel heel knap. Vorig jaar was hij er niet bij omdat hij uh, ziek werd. Jij ja. bent nog niet overtuigd hè, van alle kwaliteiten van Kittel... ten opzichte van de anderen bedoel ik. Jawel. Ja, maar ik vond, dat, ik vond Kevin dus gewoon minder dit jaar. Ja, hoe ik dat kan zien, dat weet ik niet. Maar ik heb <lacht> dat, dat is mijn gevoel. En, ja. en niet alleen mijn gevoel. Want als ik een sprint zie en ik zie uh, um, Sagan nog heel dicht naderen... dat was in het verleden niet zo. Dat gaat wat die sloeg, dat, uh, dan was het klaar. En nu kwamen ze nog weer terug. Ja, ik, ik, uh, ik denk dat Kevin dus ook een aardig jasje in Italië uit heeft gedaan. En dat hij net die, dat stukje scherpte mist... En een hele goede kittel. Met een, ja, ik noem dat een tweede versnelling. Ja, dat is uh, wat Kevin dus normaal ook heeft. Ja, maar dat, dat, dat ligt elkaar zo, uh, zo, dat ligt zo dicht bij elkaar. Dus... Wat vind je ervan dat deze ploeg daar speciaal op, op, uh, ja, op gekoerst heeft? Hè? Dus die zeggen we hebben een goede sprinter. We hebben er eigenlijk nog twee, uh, want die, die degenkop kan dat natuurlijk ook. En, en daar richten we de hele toer in feite op. Ja, maar Degenkolop is meer een sprinter voor uh, wat heuvel op, ja. dus een wat lastig trein. Oké, okay, maar zei, is puur op ja. snelheid. Maar zij kiezen ervoor om, om daarvoor te gaan, en dat heeft ze nu drie uh, ritzegers opgeleverd? Nou ja, ze zijn, ze zijn al jaren met dit systeem bezig. En dat is, hun, dat, dat, is hun, ja, dat is eigenlijk hun ploeg, dat is hun sprintersploeg. En ja, zo breng je een sprinter naar, naar de meer toe. En dan zul je moeten trainen, ook in treintjes, en uh, wie waar en welke positie. en Wanneer het even uit de hand loopt omdat iemand ziek of valt of uh, weet ik wat heeft. Ja, dat je ja, toch uh, je sprinter daar afzet. Ja, en is, ja, dat is echt een typische, zelf ook een sprinter, die kan heel goed positie kiezen. En wanneer het treintje even hapert, dan kan hij hem toch daar afzetten waar hij hem af moet zetten. Want wij roepen allemaal wel over treintjes dat dat zo belangrijk is. Ja, het is makkelijk voor een sprinter mm -hmm. dat hij niet in het gedrang komt. En dat hij zijn eigen trein kan volgen. En hopelijk dat daar dan niemand gooit. Ja, en ja, heel frappant vind ik dat wel eens. Dat, uh, dat het bijna nooit voorkomt. Ik heb één sprint gezien met Kevin. Dus dat Kevin dus de, de, de fiets er een keer tussen gooide. Tussen het treintje van Argos. Voor de rest heb ik dat nog niet gezien. Alleen, wanneer een, een, een sprinter alleen zit. Ja, dan gebeuren dat soort dingen. Maar anders, dan, dan durven ze dat. Ja, durven. Een sprinter durft alles. En toch hebben ze dan respect voor het treintje. Ja, alleen in het heet van de strijd zie je toch dat het, ja. uh, dat het treintje ook uh, ze klaar Zij voelen elkaar... Zo verschrikkelijk goed aan. Ik bedoel, het is even voor de goede orde. Het is bouwen, bouwen, bouwen, bouwen. Tot je uiteindelijk hier bent. Ja, he, ze zijn er jaren mee bezig. En op een gegeven moment heb je ook posities achter elkaar. En je weet van elkaar welke snelheid je hebt. Je moet de, de, de laatste lead-out natuurlijk ook, nou ja, wat Henk zegt, ook een beetje sprinter zijn. Je moet sowieso explosief zijn. Maar je moet, je moet er ook durven zitten. Ga maar naar Er zitten, daar zitten 50, 60 man te dringen op die positie. Maar ja, we hebben het gezien met Veles en Kevin Wat er kan ja, gebeuren? Ja, dat, dat kan er gebeuren. Nou goedheid, Veles deed op zich wel goed. Alleen Kevin Dix deed een beetje lomp. Ik, ik hou het maar gewoon met lomp en niet uh, niet opzet. Maar uh, we hebben ook met die treintjes gezien dat ze eigenlijk allemaal soms toch nog te vroeg gingen. En op het laatste lopen die treintjes toch in de soep. En dan is het uh, bij elkaar in het treintje er tussen gooien. Want het verleden hadden we dan uh, voor Kevin, die is vaak gewoon een perfect treintje. En dan hoefde hij eigenlijk alleen maar de laatste, laatste 200 meter aan te zetten. En nu is het elke keer chaotisch. En dan schiet er toch, uh, toch weer eentje tussenuit. Wat, wat ik niet begrijp is dat er gaan allemaal uh, geruchten dat uh, Argos zou geïnteresseerd uh, zijn in, in Tendam. Dam. willen in ieder geval ook iemand goed klassementen dan mee. Terwijl ik zou denken, ik ga gewoon op deze manier door. Want dit, dit levert succes op, kennelijk. Ja. Uh, ik denk ook dat je het, het, het, in het wielrennen van nu, dat je wel moet specialiseren. Maar ja, aan de andere kant beperk je als ploeg ook wel dat je echt puur alleen maar voor die sprint gaat. Uh, je kunt natuurlijk ook wel een renner nemen die Kijk, ten Dam, die zie ik niet, niet in het treintje rijden. Dus je offert er altijd wel iemand op. En ja, dat, dat is een risico. Dus de vraag is van moet je dat doen? Ik, ik, ik zou zeggen van het is, dit is succesvol en, en laat dit op deze manier zo gaan. Ja, want je neemt dan natuurlijk ook niet alleen maar Ten Dam. Daar moeten dan allemaal precies, weer mannetjes heeft, omheen. Precies, je neemt dan ook twee, twee drie mannetjes. nog ja. aan de andere kant een redder als Ten Dam. Uh, uh, het klassement wat hij kan rijden. Als hij goed is, kan hij top 10 rijden. Moet alles meezitten. Ik denk ook niet dat je daar mensen voor op hoeft te offeren, want het is eigenlijk heel makkelijk. Je moet gewoon uh, zo'n skytrein, die moet je in principe gewoon volgen. <coughs> en als die pech krijgt, dan moet die erop gehaald worden of, of, of dat soort dingen, of een keer een wiel krijgen. Maar ik vind een, een renner als Tendam, die gewoon probeert top 10 te rijden, daar hoef je ook geen renners voor op te offeren, denk ik. Wat vind jij van dat specialiseren, Henk? Of nou, heeft een vind, ploeg vind, echt een mensenrenner nodig, ik jij? vind Ik vind, naast Tom Dumoulin, vind ik dat je daar een of een ervaren iemand bij moet zetten, of een jongen van zeker dat, dat niveau, dat ze zich aan elkaar kunnen optrekken. En, en, en ja nogmaals, Argos is niet alleen maar een, een, een, een ploeg voor de Tour. We hebben een heel seizoenwedstrijden. Ja, en uh, we moeten dus wel, uh, je moet van alles in huis hebben. En ik vind naast Tom Dumoulin moet je, moet je een, een nog zeker twee van dat soort uh, renners erbij hebben. Maar is dat eentje voor de toekomst voor hun? Echt, die zou een klasse mensen. Uh, nou ja, zeker, Argos was dan, uh, die mocht voor geen goud weg. Nee. Maar dat is toekomst. En, en, en daar ben je al mee bezig. En... Uh, ja, ik heb toch wel het gevoel dat die jongen daar helemaal op zijn plek zit. Ja, dus uh, wanneer ze hem uh, daar geen betalen wat hij waard is... gaat hij denk ik ook niet weg. Zo'n zo jongen lijkt het me niet. En dan denk ik dat het verstandig is dat hij niet alleen maar... in een sprinterstreintje uh, het hele jaar moet rondrijden. Kijk, hij vindt het natuurlijk prachtig om zijn eigen kansen te kunnen rijden. Dus hij zit er niet op te wachten dat er iemand beter is dan hem... maar wel iemand die, uh, die hem kan ondersteunen uh, in een positie. Want hij heeft een heel sterk wapen, dat is de tijdrit. En jongens die een goede tijdrit kunnen rijden... die zijn in de kleine rondes zo belangrijk. Daar kun je een rondje mee winnen. Ja. En die moet je achter de hand houden. Bart, maar hij kan het niet alleen. Bart, over Tom Dumoulin? Ja, het de ja, als, ja als, we, als we het inderdaad ook zo bekijken... en wat Henk zegt, is een hele waardevolle jongen... die misschien klassementen kan, kan gaan rijden. Ik bedoel, hij is 22, hij moet zich ontwikkelen... moet inhoud krijgen, sterk worden, zijn bergop moet beter worden... zijn tijdrit is al goed. Het is een redelijk compleet renner. Ja, aan de andere kant, als ze dan... Uh, als, als We hebben het over de Tour. Hè. Kijk, in and, allerlei andere ronden kan hij naar zijn eigen kans gaan. Maar als je het grootste evenement bij Argos rijdt... en Argos kiest voor een sprinter... en die, die zetten daar echt hun geld op... Ja, dan moet je ook misschien kijken als, uh, als individuele renner... van welke ploeg... Past mij het best. Ik denk dat hij hier op zijn gemak zit. Dat ze heel goed, goed aan de begeleiding doen. En dat hij hier misschien nog wel even moet blijven. Maar als je zegt, van ja, ik, ik wil echt op een gegeven moment eigen kans gaan... en ik kan klassement uh, rijden... ja, dan moet je denk ik niet in een ploeg gaan zitten van een, uh, ja. van een sprinter meer. Ik denk wel dat hij opgevallen is ook bij andere ploegen, denk jullie niet? Ja, zeker weten. Maar even over uh, het hele treintjesverhaal. In mijn ogen was er maar één trein de beste trein. Als het er echt op aankwam. En dat was uh, lotto zo. Die hebben de echte hardrijers. Als ze echt, echt tegen elkaar de treintjes naast elkaar gaan zetten, dan is zal haar de beste trein. Maar ja, die gingen op een gegeven moment allemaal ongeveer op hun plaat. Ja. Ja. ja, en dan moet je dus improviseren. En dan hoop je dat je de laatste man, dat die uh, zonder kleerscheuren er vanaf komt. Want dat is eigenlijk de belangrijkste man. Die, die heeft het in zich om de sprinter in de ploeg af te zetten wat hij hem af moet zetten. Dus je bent niet. Je, je, je weet geen toeretappers, omdat je een traantje prima voor elkaar hebt. Je bent toeretappers als je naast een goede sprinter nog een sprinter hebt. Een goede sprinter die weet positie te kiezen, maar die moet wel alles in zich hebben om het voor een ander te willen doen. Nou, Tom Velis, die, uh, ja, die heeft het al bewezen. Die cijfert zich weg. Die doet de dingen die hij moet doen. Ja en dan kun je dan, dan gaat Kittel ook sprinten winnen. Hij is niet afhankelijk van. Alleen in het gedrang kom je minder, minder makkelijk. En dat is het voordeel van een treintje. Maar de echte treintjes... Die zijn er ja, niet meer, hè? Dat, dat, dat is er altijd ja. één. Eén is de beste. Alleen, ik zie ze veel te nerveus rijden. Ze, ze, ze, ze, ze gebruiken gelijk... Degene die op kop rijdt, die gebruiken ze helemaal op. En ik zou gewoon met twee man gewoon rondrijden... komt dat andere treintje niet ernaast... of in ieder geval niet voorbij... gewoon blijven draaien. En nu zijn ze zo nerveus. En, en Kwiatkowski, die zie ik ook zo voor me rijden. Dan denk ik, zo'n jongen met zoveel talent... Die alles kan. Ook een klassement rijden. Ja, die, heb, die heeft zich helemaal uit de nagereden. Die reed soms ja, een, een kilometer of twee op kop. En dan zat hij met zijn elleboogje. En hij wou gepasseerd worden. En ze lieten hem gewoon rijden. Tony Maarten dacht van nee, <lacht> uh, jij bromt maar even door nog. En dan doe ik mijn ding. En ik, ik vind dat niet slim. Maar, want dat breekt zo'n jongen uiteindelijk ook op in de bergen bijvoorbeeld. Nou, dat, dat brengt hem, maar het breekt ook de trein van, van hmm. Quickstep uh, hmm. een beetje in de problemen. Wanneer je met twee man gewoon dat tempo nog... Dat, dat hou je langer vol dan als je alleen daar rijdt. Ja. Dan, dan leg je het af tegen die trein naast je. Ja. En, maar als ze allemaal zo dom rijden, ja, dan, uh, dan maakt het niet uit. Maar er is altijd een ploeg die is even iets slimmer. Die blijft nog in de lute <laughs> een beetje meer rijden. En ja, die, die, die profiteren ervan. Ja. We gaan het straks wel zien op de Champs-Élysées, Maar daar zal het ongetwijfeld weer uh, eindigen in een massasprint. Ja, voorlopig, Gio, maken de renners zich daar nog niet heel erg druk om, hè? Nee, dat was ooit zo'n mooi plaatje. Ik geloof André van Duin, hè. gebabbel, gebabbel, gebabbel. En dan heb ik het niet over de heren in de studio, hoor. Maar over die renners, want die praten maar met elkaar. En uh, dit is wel grappig. Ik kijk nu naar de gele truitrager Die zijn hele shirt uh, aan de rugkant heeft volgestopt met bidons. En zich gewoon even ontpopt als luxe knecht voor de mannen van Sky. Ik denk dat hij een beetje losser is geworden in zijn gedrag. Uh, door het glaasje champagne dat hij zojuist heeft gedronken. Hij proostte even met de grote teambaas Dave Brailsford. De grote man bij Team Sky. Die uh, ja, heel tevreden in de auto zat en toch ook wel een beetje moest lachen om uh, Froome. Want het is allemaal wel nog een beetje onwennig. Froome is een compleet ander karakter dan Bradley Wiggins vorig jaar. Ja, die had dan toch nog wel dat ondeugende. Die had toch ook nog wel iets van de uh, bad guy. Maar Froome, dat is uh, toch wel de good guy en ook wel een beetje onhandig. Uh, je zag hem af en toe ook sturen met één handje door dat uh, peloton heen met dat glaasje champagne. Dat je toch af en toe je hart vasthield: van... joh, uh, ga nou niet uh, op de grond liggen straks. Want uh, daar zou toch een sneu einde zijn. ...van jouw Tour de France. Maar goed, Froome heeft het in ieder geval overleefd. Het uh, glaasje champagne heeft het ook overleefd... ...om nu even als waterdrager te dienen voor zijn ploeggenoten. Hij heeft inmiddels ook weer aansluitingen gekregen bij het peloton. En ik kan nog melden dat het tweede klimmetje van de dag... Dat dat als eerste gepasseerd is door Joaquin Rogas. De sprinter uit de Movistar-ploeg. Die mocht ook nog even een puntje meenemen voor het bergklasmens. Dus Steegmans en Rogas. Een beetje schaduwsprinters in deze tour. Ze zullen werk moeten doen. Ja, Rogas heeft weinig sprinters om voor te werken. Voor Steegmans geldt in ieder geval dat hij straks op de Champs-Élysées een heel belangrijke taak is. Want hij is de man die uiteindelijk Mark Cavendish moet afzetten in die laatste honderden meters op weg naar de streep. Daar zijn we nog lang niet hoor. Want het is nog 94 en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 On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'amera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. De tourartiest van vandaag, Joe Dassin, over de Indian Summer in de Verenigde Staten. L'été Indien. 100 keer Tour de France. Het debuut van Erwin Nijboer, 1986. Ik ben eigenlijk in 85 ben ik geworden, halverwege het jaar. Ik heb toen tijd met Orbea nog de Ronde van Nederland gedaan. En als 21 jaar heb ik al de Ronde van Spanje gereden. Dus uh, ik was nog 21 jaar en dat was toen de tijd nog in mei. En daarna meteen de Tour. Dus uh, vrij jong allemaal. Ja, en ik heb me wel juist genodigd wat je ook zegt, voor de Tour. Ja, jongens, ja. abnormaal, 21 jaar. En als broekie kom je daar. Je gaat daar tussen renners rijden. Een Henny Kuiper, een Kneteman een Hino, een Kreklemon Al die grote namen daar, waar je op tv zag. En daar zat je tussenin. Dus dat was voor mij al een... Een belevenis, joh, dat is geweldig. draait ook de grote plaat, maar wat heet Kijk eens hoe die grote plaat hier ronddraait in de straten van Nantes. De Tour de France van 1986 begon in Boulogne-Billancourt, een voorstad van Parijs. De eerste week reed het peloton in Noord- en West-Frankrijk. De jonge nijboer kan aardig mee, al is het soms een harde leerschool. Ik dacht dat ik af en toe heel hard fietste, maar dan kom je op de kant, zoals ze noemen, in een lange lint. Ja, dan denk je dan kijk je naar je versnelling. Ik heb niks meer, ik kan niet harder. En dan komen we nog renners hier voorbij zetten. Maar dat is een puur training. En dan is het af en toe wel frustrerend. En dan denk je dat je hard kunt fietsen en dan kwam je nog niet vooruit. Dus ja, en het ene voorbeeld wat ik wel heel bijzonder vond, dat was een tijdrit. Ik moest denk ik vier plekken voor Hino starten toen de tijd, dat weet ik nog. Nou, in een munt van de tijd voor mij, binnen de 10 kilometer kwam iemand voorbij. En ik dacht, nou, ik ga lekker. Dus ik zag niemand voor mij, maar niemand ingehaald. Tot iemand voorbij kwam. En dat was hier hij Ja, kun je nagaan. Die zat gewoon vijf minuten achter mij. Binnen 10 kilometer had hij mij te pakken. Ja, en dan rijdt hij jou voorbij. En dan wil je aanpikken. Ja, dat was net een motor. Dus dat, ja, aan de ene kant gaf me ook wel een heel apart gevoel. Dat zo'n zo kampioen dat inmiddels toch een paar keer, vier keer de Tour, vijf keer de Tour had gewonnen. Ja, Dit laat je gewoon staan. Dus, dat is mij wel goed bijgebleven. Het is hier ontzettend druk. We rijden eigenlijk door een haak van toeschouwers heen. U hoort het gejuich, ook ontzettend veel Nederlanders. En Jan-Jansen, de gast in onze NOS-auto vandaag, die moet genieten. Van... Na de vlakke volgen de Pyreneeën en daarna de Alpen. In de koninginnenrit van Briançon naar, Notabene, de Nederlandse berg Alpdues, valt de doek voor Nijboer. Ik was lichamelijk. Um... Ja, gewoon uitgeteld. Ik had voor mij nog geen 5% vet. En dan heb je geen kracht meer over. En dan uh, kon ik zelf drie borden spaghetti eten, wat ik ook zo af en toe deed. Maar dat vult niet meer aan. En ja, dan gaat het kaasje, uh, kaasje gaat uit. En dan was ik op, op de Kalibeer. En daar uh, ja, heb ik afscheid genomen. Dat was een van de laatste. Ik was boven de top. En toen lag ik al zo ver achter. We gingen weg in de neutralisatie. Toen kreeg ik het al moeilijk. Terwijl ik aan de start stond van, wauw, ik voel me goed. Ja, en op het moment ga je weg, je hebt gewoon geen kracht. En je gaat toch door en dan die auto's halen je in... en dan kom je alleen te zitten op die berg daar. Ja, en de, de, die eerste call wat doen, van die dag kwam de, daar bovenop. Uh, ja, denk, uh, ja, de pijp aan gegeven, zeg maar. Dus het kon niet meer. Ik kan er geen superlatieven meer aan toevoegen, Want Het is inderdaad fantastisch wat hier gebeurt. 21 juli 1986 was voor Nijboer een dag van teleurstelling. Voor de tourgeschiedenis was het een dag van historisch belang... Bernard Renault en Greg LeMond, concurrenten en ploeggenoten, hand in hand op de top van de Alp du d'Huez. En Bernard Hinault gaat inderdaad winnen. Ja, hij krijgt de overwinning van Greg LeMond. Applaus hier op de Albu West. Nogmaals een schip... En Le zou in 1986 als eerste niet-Europeaan de tour winnen. Hino, ja goed, die zei nog wel eens een keer wat, maar Krek LeMond was wel spraakzaam. Uh, misschien komt dat ook op door dat hij ook al Engels sprak natuurlijk. En met hem kon je nog wel eens een keer een gesprek aan. Uh, Verhaal die, die respecteerde hij ook als, uh, als je naast hem kwam, en antwoordde op terug. Hino was een beetje een Norse figuur. En het is wat hij kon op zijn Frans. Nou, mijn Frans is ook niet zo best. Dus. En daar is Paul. De Eiffel Tower. De Tour de France. will weten dat ze in Parijs zijn. En nu de from van have hun positie Nijboer zou na 1986 nog vier keer starten in de Tour. Eenmaal haalde hij Parijs. In 1994 draaide hij als ploeggenoot van toerwinnaar Miguel Indoorijn. als een van de eerste de Champs-Élysées op. En ja, mijn familie stond daar. Er staan duizenden mensen, rijden dik, dus je komt aan met kippenvel En in één keer, je, ziet, je bent het kijk, of je bent het fietsen... en toch zie je in één keer door die mensen en je familie staan. Dat is na drie weken wel heel bijzonder. Maar ik, ik moet wel zeggen, die rondjes daar ik heb gereden, was afzien. Maar ook wel met een soort trance van, wauw, ik ben hier. buurt van Erwin Nijboer was dat. Sebastian Thurmel maakte de bijdrage. Ook leuk trouwens om al die collega's die ons voorgingen... Radio Tour de Frans te herkennen in al die fragmenten die ertussen zaten. Vind ik tenminste wel leuk. Deze man heet eigenlijk Jonathan van der Proek. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I make use of the night, start drinking a lot. Don't Though no deal for now it's all that I've got.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 You think there's a chance that we can fall You don't know, you don't know You don't know anything about me What do I know, know your name? You don't know, you don't know You don't know anything about me Anymore I gave up dreaming for a while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 hij is beter bekend onder zijn artiestennaam Milo. You don't know. Gio, zijn ze er al bijna? Uh, nee, nog niet helemaal. Uh, ja, bijna dus wel. Hè. En uh, dat zingen ze dan ook altijd. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ze hebben nog 87,6 kilometer af te leggen. En dan uh, is de Tour afgelopen, de Tour van 2013... met Christopher Froome als winnaar, met Bauke Mollema als zesde. Maar uh, ze zijn er nog niet hoor, op die lokale wegen hier uh, rond uh, Parijs... op uh, de binnenkomst langs de Seine. Achter is een beetje traditioneel. We weten hoe dat altijd gaat. Ze rijden dan een stukje naar beneden vanuit uh, de Chevreuse vallei ...komen ze dan net over dat laatste klimmetje heen... ...en dan zien ze in de verte die Eiffeltoren liggen... ...daar komen ze dan vlak eigenlijk langs... ...en dan langs de scène ...en dan komen ze uiteindelijk op het lokale circuit... ...en dat circuit dat kennen we allemaal op ons duimpje... ...onder het Louvre door, dat tunneltje... ...en dan linksaf langs de Tuierieën... ...langs de Place de la Concorde... Over de Champs-Élysées in de richting van de Arc de Triomphe daar aan de achterkant. En vanwege de 100ste toer trouwens hebben ze ook besloten om de Arc de Triomphe in ieder geval helemaal te nemen. Normaal maken ze de bocht op de weg, maken ze voor de Arc de Triomphe. Nu gaan ze er omheen. En ook dat is een bijzonderheidje voor deze 100ste toer. Waar we straks na afloop nog heel wat bijzondere momenten zullen gaan beleven. Het tempo ligt nog steeds niet al te hoog. Uh, ze rijden in het eerste uur, hebben ze trouwens Jurgen, let even goed op. 35,6 kilometer per uur gereden. Reden dus gemiddeld. Ja, dat is niet echt super langzaam hoor. Want ze hebben wel eens etappes gehad hier... Daar waar ze nauwelijks de 30 aantikte, Die 35,6 is in ieder geval nog een gestaag tempo geweest. Maar ik denk dat het hier in het tweede deel iets langzamer is gegaan. Het afgelopen half uurtje. Want de tempo ligt nu toch wel heel erg laag. We zien daar Mark Cavendish bijna aan de kop rijden. Tony Martin daar, de winnaar van de tijdrit in Mont-Saint-Michel. Die rijdt er ook in de buurt. tempo wordt nu gemaakt door een mannetje van Euskaltel en eentje van Covidis. En zo mogen ze allemaal om de beurt even op kop komen van dat peloton. En mogen ze even hun eigen momenten... ...moment of fame grijpen hier in deze allerlaatste etappe. Ze zijn er bijna in Parijs, maar inderdaad nog niet helemaal. Het Top 100 Moment. De 99 voorgaande edities van de Tour de France... hebben wij op nos.nl slash tour samengevat in 100 historische fragmenten. U kon op uw favoriet stemmen in die Tour Top 100. Dat kan niet meer, hoor. Bart Voskamp heeft het ook gedaan. Um, en hij koos voor het moment waarop de gele trui van Joop Soetermelk... in gevaar kwam door de val van een ploeggenoot. Van de Velde nog steeds aan de leiding. Hij moet wel een goede dag hebben. Oh, een valt aan Joop Zoetemelk valt. Oh, god. Wat een drama misschien. Johan van der Velde valt en achter hem valt Joop Zoetemelk. Wat een drama bijna was dat. Zijn elleboog ligt open. En zijn knie heeft ook nog wat schade opgelopen. En nu gaat hij dan in de achtervolging. Joop komt terug bij die groep. Maakt toch wel indruk dat hij uh, zo snel van de schrik bekwam. En dat hij nu naar die groep toerijdt in een uh, zeer goed tempo. De Tour is nooit gewonnen voordat je de laatste meters op de Champs-Élysées in Parijs hebt afgelegd. Ja, en zo is het maar net. Jean-Nelissen, wat een drama, misschien, ben ik ook zo geweldig. Uh, Bart, jij hebt daarvoor gekozen, waarom dit fragment? Ja, het is het fragment, maar eigenlijk is het meer het, het, de hele Tour uh, van 1980, hè, waar... Uh, maar Henk ook heeft rondgereden. De realiteit is eigenlijk de reden geweest waarom ik ben gaan fietsen. En uh, ook, ik was niet fan, ik was ook fan van Joop natuurlijk, maar ik was ook fan van Johan. Johan die in mijn beleving reed die heel veel kilometers op kop, die berg op. En uh, ja, dat, heeft, dat was voor mij de reden dat ik een fietsje heb gekocht, toen ben gereden en uiteindelijk uh, wielrenner ben geworden. En je ziet nu uh, dat door Bauke Mollema maar dat er gewoon heel veel interesse voor het fietsen is. Ja. Dus vandaar dat ik uh, dat moment al heb. Het zou zijn... gewoon eigenlijk nu weer hetzelfde gebeuren. Ja, denk het wel. Ik, bedoel, ik heb ook al gezegd, mijn zoon ja. heeft nu al in, de, in acht dagen zes keer gefietst. En had daarvoor, nooit de fiets uitgaan, en daarvoor had hij nog nooit naar de racefiets gekeken. <laughs> en en uh, tegenwoordig fiets Dus ja, het heeft toch een goede invloed uh, op de jeugd die wil gaan fietsen. Dus van, vandaar uh, dat moment voor mij. Ja, Johan van der Velde heeft ook gekozen. Niet dit moment, uh, overigens. Maar die zei ook: uh, ja, het is gelukkig goed afgelopen. Anders blijf je dat natuurlijk echt je hele leven ja, achtervolgen. Dan, uh, dan had ik het niet gekozen, denk ik. Nee. Dan nee. had ik hem die eer niet gegund. Nooit meer over na nee, willen denken. Het is gewoon allemaal goed gekomen. Henk, we hadden het nu over Mollemania en, en Tanking, die, uh, of uh, hoe heet die, uh, uh, Tendam, die, natuurlijk die het goed deed. En, en, nou, mensen gingen daarmee aan. Hadden jullie daar in, uh, in die jaren ook uh, besef van dat er in Nederland zo werd meegeleefd uh, toen? Bijvoorbeeld met die rallyploeg. Ja, ik weet niet meer hoe dat de eerste keer ging toen ik thuis kwam van de eerste tour Want je had toen nog geen sociale media of iets waar je eens even kon kijken hoe de, hoe de stemming uh, was? Ja, maar je, je merkt daar gelijk in de criteriums zwart van de mensen ja. was het. Nee, ja, Maar goed, toen was je al terug in Nederland. Maar op het moment dat je daar rondrijdt. Nee, rondreist... als je daar bent, dan, dan, dan, nee, dan, merk nee. ik, dan merk je niks van. Want dit zijn toch ja, mooie en, verhalen. Dat jongetjes toen dat zagen, dachten, ik moet ook gaan wielrennen ja. natuurlijk. Maar dat, heb, dat, dat hebben we bijna allemaal gehad. Ik had iemand in het dorp, uh, zeker Gert Bongers. was een goede amateur. Die werd uh, wereldkampioen achtervolging. Haar had twee uh, broertjes die van mijn leeftijd waren. En die zaten op een racefiets. En toen dacht ik, ja, dat is de blitz. Dat is veel mooier dan een voetbalbroekje. Daar ben je anders een ander. <lacht> Mooie korte witte zakjes. Ja, ik vond dat helemaal de blitz. En toen zei ik ook: Ik wil graag racefiets met mijn me vader. Maar, maar heb je je ook gerealiseerd dat mensen dat dus, dat kinderen dat ook ja. bij jou hebben gedacht? Ja, maar ja, voorbeelden. En, en, en, als Nederlanders weer meededen in de klassiekers of uh, in de Tour de France, ja, daar, daar, daar wordt zoveel naar gekeken. En meedoen, mee daar bedoel ik mee. Uh, in een kopgroep zitten, nog niet eens hoeven te winnen. Ja, de jeugd geeft daar prikkels. Van, goh, dat wil ik ook. Ja. En ja. Als, je, als, je, als je al een sportvernaad bent en je, je houdt van sport... dan is dat misschien net de stap om, om, ja. om een fiets aan te schaffen. Hé hey Bart, en nog even Johan van der Velden, want het valt me op dat renners ja. hem altijd noemen als, uh, ja, als, als toch het voorbeeld. Terwijl het op zich niet ja, zo'n vallende was... man was. Nou, het was op zich wel een opvallende man. Maar gewoon de, de, de uitstraling die hij had. Als hij zei, op, op, op kop reed. Het leiden. Het werken. En, en net, ja, tenminste, het, was een, het is een grote winnaar. Want het is, hij heeft dus ook zoveel wel gewonnen. Maar in dat jaar waardoor ik ben gaan fietsen... was het altijd degene die, die het werk opknapte voor Joop. Tenminste, op de, in de berg op het vlak hebben. En, en de eerste stukken van de klim hebben anderen dat natuurlijk ook gedaan. Maar ik, ik speelde dan uh, liever Johan van der Velde als uh, Joop Zoetermelk. Ja. ja, en dan reden we rondjes bij ons in de wijk. En dan, uh, ja, dan waren we allemaal, uh, sommigen waren Henk Lubberding... en de andere was Gneteman. Johan van der Velde. Nou, jij ik dacht, dat, dat... Henk Lubbening wil ik niet zijn. Die wou ook niet zijn. Nee, die lange haren, dat was allemaal niks. Maar ja, die viel ook op, weet je wel. Die is, ja, dat ja. lange haar is wel blijven hangen. Dat, was, ja. dat is wel maar gewoon natuurlijk. Ja, zeker. Nou, mede door jouw stem is het fragment van de val van Johan van der Velde... op de 17e plaats geëindigd nou, in, in de Tour Top 100. Het draait vandaag om de podiumplaatsen. Dus we gaan naar de top 3. Nieuw in die top 3 is de etappenwinst van Michael Bogert in 2002. Daar gaat Mike. Ja. Je hoeft echt niet te demareren, moet gewoon, ja, gewoon zijn tempo pakken. Rein. Kom op Bogert, maak jezelf waar. Je kan het, je weet het. Je zoekt je moment en zo te zien heb je goede benen vandaag. Ja. Voor een renner moet het een heerlijk gevoel zijn als je zo aan de lijn op kan gaan. Ja. Gewoon op top rijden, alleen. Ja Mike, je bent het begonnen en je zal het moeten afmaken. En het zal van binnen zal het wel stormen bij je, maar je hebt de kans om een klassieker in de Alpen te winnen. Het ligt nu aan hemzelf. Ze kunnen hem nog niet halen. Hij mag niet verzwakken. Daar gaat het om. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene en heeft een fantastische solo afgeleverd. Ja, ja, heerlijke overwinning. was nummer drie dus. steady op de tweede plaats staat Bram Tankink, die in 2008 eventjes niet stond op te letten. En terwijl iedereen vertrekt, is Bram Tankink nog met hele andere dingen bezig. Ben je klaar voor? Je moet niet moeilijk doen voor ons, hè? Je zet je, je maar, hè? Hey. je roept maar, hè? Bram, het gaat laten vallen! Ik wil niet veel zeggen, maar ze zijn al even weg, hoor. Oh, echt waar? Echt waar? Nee, nee, nee. Nee, nee, ik zie, ik zie het nog in je rijden, dus... Uh... Is dat? Echt waar? Dat ging niet als een speer, inderdaad. Oh, Ik vind het nog steeds grappig. Ja. Goed, en al uh, drie weken niet van de eerste plaats te krijgen. De val van Johnny Hoogeland in 2011. Oh, wie valt daar nu? In de... Oh, nee. Is toch, toch... niet Hogeland? Wat is daar nou, de... nou weer Klopt. gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd? Hoogeland. Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Fletcher, oh, wordt hard gevallen. Wat In die hekken. dit is niet... Dit kan niet waar zijn. En de mannen moeten nu wachten. Wat is dit hier? Een officiële wagenrijd. Zo fletsen van de fiets af. Een wagen de toel. mee. en een heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. Ja, ik dit... het dat is deze kippenvel ik dit weer hoor. Vroeger, het de meeste indruk gemaakt, ja. Ja, dat was ook wel een heftig momentje, denk ik. En er staat ook echt nog helder voor de geest. is natuurlijk ook nog uh, heel vrij recentelijk gebeurd. Dus ja, dat zijn een hoop mensen nog wel uh, echt... Uh, het, dat het is ook ergens, is het natuurlijk ook wel een beetje gek. Je kunt uh, etappes winnen wat je wil, maar uh, dit moment staat ja, er maar één. Als je start missen of dat soort dingen, ja, dat zijn hele dingen dat, dat blijft gewoon hangen. Dat, dat van Bram ook, ja, dat is gewoon zo'n grappig, grappig moment. Je hoeft er niet eens een beeld bij te hebben. Dat geluidsmoment is gewoon super. Ja, wat, wat vind je wat, wat is voor jou, wat staat voor jou het, het nog het, ja, je meest na zeg maar in de afgelopen honderd edities van de Tour. Want daar begon het rondje mee trouwens. Ja. Bart is de laatste. Jij was de eerste van de renners die mocht zeggen uh, welk moment dat was. Ja, toen zei ik al, mijn moment zit er niet bij. <laughs> dus... Geeft niks, hebben we er meer van gehad. <laughs> ja, ja. Nou, ja nou ja, kijk, wanneer je, wanneer je zoals ik uh, een witte trui wint of je uh, tappes wint, dat is, dat is het mooiste. Ja. En toen kwam ik bij Joop, want dat is natuurlijk ook uniek dat ja. je in jouw ploeg iemand ja. hebt zitten waar je deel in hebt die, die de Tour wint. Ja, dat, uh, ja. En andere momenten, ja, Johnny, daar zou ik niet kiezen. Want dat, ja, ik vind dat niet een prachtig moment. Ik vind het eigenlijk een heel slecht moment. Ja. Alleen, ja, die jongen is wel Johnny erdoor geworden. Hij heeft geen etappe kunnen winnen in de Tour. Hij heeft eigenlijk als renner heel weinig gewonnen. Dan moeten we wel heel ver gaan in nee, ons heugel. In ons kampioenschap gang. onlangs. Ja, ja, gelukkig dat hij daar weer boven kwam. Maar voor de rest was het allemaal stil rond Johnny. En dan hier zoveel publiciteit mee halen... moet ik gelijk weer aan Kenny van Hummel denken. De Martelaar in de ronde van, uh, van, van, van Frankrijk. De slechtste sprinter ooit, uh, zeiden ze. En hij kreeg de meeste publiciteit. Ja. Dat was totaal... Uh, ja, de Nederlanders deden het gewoon slecht. We hadden geen klassement, we hadden geen etappes. Ja, waar gaat de media zich mee bezighouden? Met iemand die... Ja, maar zit hem om op tijd binnen te komen? Want zo was het wel. Ja. En allerlei trucen moest hij uithalen, denk ik ook nog om op tijd binnen te komen. En toch wint hij, wint hij het Nederlandse volk met zich. Dus jullie willen echt wel voor wielersportmomenten gaan. Ik ook. Pure wielersport in, die, in, de, in de top 3. Nou, dat is een mooie opdracht voor volgend jaar. Als we weer gaan stemmen, waarschijnlijk voor een top 100. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit uur van de Radio Tour de France. Volgende uur zijn we er ook nog. We zijn er tot 11 uur vanavond. Met Henk Lubberding en Bart Voskamp kijken we naar de laatste etappe... in deze 100 ste editie van de Tour. Ze gaan richting de Champs-Élysées en het zal fantastisch worden om te zien. We proberen daar zo goed mogelijk beschrijving van te geven. straks de lichtjes aan. De eerste keer dat de renners in het donker, in het schemer, gaan finishen.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 We hebben de klasfoto gekregen. Hè? Maar je staat er helemaal niet op. Nee, we kwamen niet uit met mijn portretrecht. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Cinema. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague regisseurs op TV 5 Monden. Kijk vanavond om negen uur naar de Nederlands ondertitelde film Jacques de Nantes. Meer info op tv5mond.nl Dit is Radio 1.